5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Poetin mag troepen inzetten op de Krim. Wapenstilstand Taliban in Pakistan. En mensen neergestoken op Chinees station. Er zijn wolkenvelden met hier en daar buien. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot net boven nul. Morgen overdag wisselen bewolkt. Blijft overwegend droog dan en het wordt een graad of negen. De Russische Eerste Kamer heeft zojuist ingestemd met de inzet van Russische troepen in Oekraïne. Correspondent David-Jan Godfra is in Simferopol op de Krim. David-Jan, waar wil Poetin die troepen gaan inzetten? Nou, ik denk dat het in eerste instantie erom gaat dat hij een legitimering heeft voor wat er in feite al aan de gang is, namelijk dat er op de Krim.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 Nou, er is uh, eigenlijk niet zo gek veel nog van te merken... ...behalve dan dat er vandaag wel uh, redelijk wat mensen hier op de been waren. Uh, sint heeft net als de Krim een Russische uh, meerheid. En die mensen die, uh, ja, die, die pleiten allemaal voor steun van Moskou aan, uh, uh, uh, aan de, de Russen in, uh, op de Krim. Uh, dus die, uh, het, is, het is een behoorlijk gespannen situatie hier... Uh, ...waar uh, we nog maar van moeten afwachten hoe dat zich gaat, gaat ontwikkelen verder...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 Of de moslimextremisten daardoor zijn verzwakt, is niet duidelijk. De Pakistanse Taliban probeerden al jaren de regering omver te werpen. Bij de aanvallen zouden tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Een groep mannen met messen heeft op een treinstation in China mensen neergestoken. Het gebeurde vannacht op het station van Kunming in de zuidwestelijke provincie Yunnan. Er zijn zeker twee doden en 18 gewonden. Volgens lokale media zijn vijf aanvallers doodgeschoten. Volgens Chinese media hadden de daders uniformen aan het NOS-journaal. Mark Visser. Het ja, kans is groot dat u hem niet kent... maar hij was in ieder geval een van de populairste zangers... in de Arabische wereld. Fadel Shekker. Maar de Libanees radicaliseerde een paar jaar terug. En nu wordt hij in zijn land gezocht. voor de moord op een aantal militairen in het zuiden van Libanon. Correspondent Sander van Hoorn. Eerst zo'n uh, populaire en beroemde zanger. en nu wordt hij gezocht. Hoe zit dat? Nou, populair. en uh, buiten Libanon ook hoor, de Arabische wereld. Uh, Libanese muziek sowieso populair. Feroes is een naam die we in Nederland ook wel kennen. Maar deze man die was echt groot in de Arabische wereld. Uh, met name om dit soort uh, zoetige liedjes over de liefde. En ja, daar heeft hij compleet afstand van genomen. Uh, door het conflict in Syrië. Uh, de gebieden waar hij woonde, in het zuiden van Libanon. Daar is hij in aanraking gekomen met een uh, radicale sheikh. Een soeniet, Assir. En uh, die heeft hem uh, op het uh, inmiddels volgens hem rechte pad geleid. En hij heeft het zelfs zo gedaan dat hij een lange baard heeft laten staan... met zijn snor afgeschoren, het teken van de salafisten. En hij heeft ook gezegd, jullie moeten maar niet meer... naar mijn oude liedjes luisteren, want dat was uit de periode... dat ik nog zondig was. Hij staat er niet meer achter wat hij heeft gezongen. En waar wordt hij dan nu van verdacht? Vorig jaar zomer was er een groep rond die radicale Sheikh assier En die hebben een, een, een, een nederlaag georganiseerd voor het Libanese leger. Daarbij zijn gevechten uitgebroken. Er uh, zijn ook militairen om het leven gekomen, 17. En uh, daar gaat het dus om. Daar zou hij hebben meegevochten. Hij zou later ook hebben opgeschept... dat hij uh, twee militairen zelfstandig gedood heeft. Ja, en dat wordt hem dus verweten door de militaire rechtbank... die dus de doodstraf eist tegen deze groep uh, mannen. Tegen die radicale Sheikh, tegen de zanger... en tegen nog anderen die uh, daar samen van verdacht worden.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 De reden is dat het Centraal Boekhuis nog steeds geen boeken levert aan Polari. Uh, dat is ook de reden waarom eerst de winkels dicht waren. En nu ze in uh, vicement zitten, uh, mogen ze wel uh, de boeken verkopen die aanwezig zijn, de voorraad. En dat doen ze zo dus allemaal, maar er worden geen nieuwe boeken geleverd van het Centraal Boekhuis. En dus ook niet het uh, boekenweeggeschenk. Nog wel twintig winkels zijn inmiddels open om van de voorraad af te komen, is dat. De winkels hadden het boekenweeggeschenk al in huis, maar ze konden de boeken nog kwijt aan andere boekwinkels. De belangrijkste nieuws van dit moment in Nederland is het dus... Uh, of nee, dat, uh, dat klopt niet, de tekst die klopt niet, excuses. Um, de belangrijkste nieuws, Poetin, daar hadden we het over. Poetin mag troepen inzetten op de Krim. Dat heeft de Russische Eerste Kamer heeft daar toestemming voor gegeven. Wapenstilstand Taliban in Pakistan en mensen neergestoken op Chinese station. En uh, dit was wat ik wilde zeggen, want er is wel verkeersinformatie, namelijk. En uh, daar zit René Passet. René, hoe is het op de weg? Het is op de Nederlandse weg niet al te druk, en ook niet al te druk geweest. Terwijl nu een korte file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij een brugge, 2 kilometer. En op de A12 Duitsland Arnhem hadden we op een gegeven moment 7 kilometer file bij Zevenaar. Ook na een aanrijding. Maar de weg is weer vrij en de file is gesmolten tot 2 uh, kilometer. <tie> het treinverkeer ligt trouwens stil tussen Den Bosch en Os. Dat heeft te maken met een aanrijding bij Rosmalen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. En ik wilde je ook eigenlijk nog vragen... Uh, René, ben je er nog? Of, ja, hoor, zeker. Ja, over de, de wintersporters. Hoe zit het daar, de vakantiegangers? Nou, die hebben op bepaalde wegen in Europa lang geduld moeten hebben. Vooral in Frankrijk. Daar was de wachttijd op een gegeven moment twee uur in de Franse Alpen. Op de A43 van Lyon naar Chambéry. Dat is nu inmiddels wat beter. En in Zuid-Duitsland stonden lange files op de A7 en de A8. Waarbij de tunnel bij Fuse een knelpunt was. En uh, bij München, de A8 vooral naar Salzburg. Daar moest je ook veel geduld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 Het is niet moeilijk, pijnlijk of tijdrovend. Verzorging voor mannen gaat snel, simpel en voelt goed. Met Nivea Man Originals Gezichtscrème haal je het best uit jezelf. Nivea Man, it starts with you. Juranet, helpt je voordelig met de wet. Nu voor maar 25 euro. Ga naar juranet.nl Langs de lijn Sportforum. Met Jack van Gelder. Er klonk enige verbazing in de stem van de aankondiging. Ik ben er echt. En de gasten vandaag zijn heerlijk voorzitter Jan Smit, HD-verslaggever en ARIX-volger Dennis Jansen. En Yves Kummer, voormalig rugbier en initiatiefnemer van NL sporter en EU Athletes. Er wordt dit weekend geschaad in Amsterdam om de Nederlandse titels Sprint en Allround. Sebastian Timmerman, jij hebt net naar de 500 meter sprint voor vrouwen gekeken. Mijn vraag is: heeft Margot Boer na deze 500 meter haar leidende positie in het klassement behouden? Uh, ja, uh, is dan het antwoord. En sterker nog, ze heeft die leidende positie zelfs uh, verstevigd. En ze lijkt op weg naar haar vierde Nederlandse titel op de sprint. Want ze wint de 500 meter in 39 seconden. En Lotte van Beek, die tweede wordt, verliest 37 honderdste van een seconde. En uh, Irene Wust, eigenlijk de uh, enig ander overgebleven concurrent van Margot Boer, wordt zevende. En verliest zelfs 1 seconde en 12 honderdste op Margot Boer. Betekent, als we de omrekening maken naar de slotafstand, de 1000 meter die later van ...vanavond resteert dat Margot Boer een voorsprong heeft van 1 seconde... ...en 13 honderdste heeft op uh, Lotte van Beek. En dat Irene Wust derde staat op 3 seconden en 17 honderdste van een seconde. Kortom, als Margot Boer uh, op de benen blijft staan en een duizend meter rijdt... ...zoals ze dat bijvoorbeeld gisteren deed, zoals we dat haar vaker hebben zien doen... ...dan gaat zij voor de vierde keer in haar carrière Nederlands kampioene worden. En dan gaat de strijd om het zilver tussen Lotte van Beek en Irene Wust. We horen hier straks, denk ik nog, dan bericht over wielrennen. De Brit Ian Stannard heeft de omloop het Nieuwsblad gewonnen. Er bleef zijn medevluchter Greg van Avermaat voor... en bij de vrouwen leverde de, een, leverde de Belgische een Nederlandse overwinning op. Prachtige zin. Daar gaan we straks nog even over praten met de redactie. Amy Pieters won de omloop. Ze was in de sprint van haar twee medevluchters... Johansson en Armitsted de baas. En dan nu gaan we praten met onze gasten. Van harte welkom. Ik trap af bij jou, Jan. Jan Smit, wat is jouw moment van de week? Ja, dat vond ik eigenlijk de wedstrijd van of de openbaring... Uh, uh, dat, de afgang van Ajax en, en het spel van, uh, van Salzburg. Ik heb er even van genoten, vooral de tweede wedstrijd. Fantastisch voetbal, heel snel. Uh, Ajax bleef er nergens. Verbaasde mij in hoge mate. Dennis Jansen, AD. Ik kon eigenlijk niet achter mij. Ik hetzelfde zeggen. Ik wilde eigenlijk hetzelfde zeggen. Ik was er live getuige van, dus... Uh... Maar ik wil een klein ander momentje noemen... wat er wat niet zo vaak voorkomt in het voetbal. Die, uh, John Terry die, die bal vasthoudt... en die, die hem dan uh, mee het veld inloopt... en hem uh, weggooit. Dat soort ondeugende dingen zie je ook niet zo vaak meer. Dat vond ik wel grappig. Vooral ja. omdat hij daarna te laat was en dat doet doelpunt dan. Ja, maar er waren dus op dat moment twee ballen in het veld. Klopt. Ja, ja, ja. Ik heb het alleen geprobeerd te vertellen. Ik was in uh, Istanbul aan wat uh, mensen van Galatasaray om me heen. Die wilden het niet echt begrijpen. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja, dat snap ik wel. Ja, maar ja. Het, was, het kon toch echt niet? Yves Kummer... Ja, ik ben natuurlijk aan mijn stand verplicht om de brief van Henk Gold te noemen. Leg eens uit, de brief van Ik hoorde nou, net die, iemand op de radio zeggen: de brief van Henk Krol. Toen dacht ik, <lacht> uh, <maar lacht> het weerverspelling. is <lacht> <Ja. lacht> <lacht> nou, Henk heeft natuurlijk een oproep gedaan. En toevallig weet ik er wel wat vanaf, want wij hebben hem erbij geholpen. Maar het was zijn initiatief. En het is iets waar en uh, als sporter, en in het verleden, dus ik ben ik geen lid meer van, maar uh, uh, acht jaar geleden om me bezig is geweest. Om alleen van het voetbal ook een soort overgangsregeling, overbruggingsregeling, pensioenregeling in het leven te roepen en dat heeft hij, wij hebben dat toen in de tijd, is los ons niet gelukt... en hij heeft met een brief, denk ik, dat hij heel ver gaat komen. Ik weet dat hij binnen, uh, na het artikel is je bij Tenevers geweest... dat hij binnen een half uur, 47, interview aan vragen had. Dat, dat geloof ik wel, maar ze stellen het mooier voor dan het is hè, bij de voetballers. Dat is ook allemaal afgezwakt, je kunt er niet, maar de bedragen instoppen die je wilt, dat is allemaal gemaximeerd. En ook dat, het, de periode waarin je het weer op moet nemen, dat lijkt allemaal heel mooi. Het is wel een, een fiscaal voordeel wat ze hebben, maar uiteindelijk betaal je wel belasting. En dan hopelijk uh, voor een lager tarief. Maar, maar zo ideaal als zijn uh, uh, Grotters voorstelt, <lacht> is het niet. Ik, nee, maar ik, ik de, doe zo mee, Jack. Ik wil daar straks even verder over praten, ja. want dan kunnen we dat even rustig ook neerzetten. Ik wil in eerste instantie mee, van omdat jullie er allebei over begonnen, Jan en Dennis, uh, over Ajax. Um, uh, uh, ja, afgeslacht door uh, Salzburg. Met name ook al in de thuiswedstrijden Ja, maar daarom had ik gedacht dat ze daar in Salzburg nog wel even wat zouden laten zien. Maar ook zonder overtuiging vond ik dat ze weg werden gespeeld. Dat ene doelpunt wat er valt lijkt wel aardig. Maar als die, die, die toevallig die verdediger niet aanraakt... dan heeft die keeper, die pakt hem met één hand. Nee, daar stond niet zoveel voor, vond ik. Maar bij de loting uh, weet nog wel dat iedereen heel erg positief was. Ja. Seth uh, uh, Co Adriaans in onze krant zei toen: uh, Nou ja, Ajax moet het gewoon in de thuiswedstrijd uh, al, uh, al uh, klaar uh, zitten. Maar ja, uiteindelijk heeft Red Bull Salzburg dat in de, in de, in de uitwedstrijd voor hun dan uh, klaargezet. Is het de fout die er wordt gemaakt dat men roept... het is maar een ploeg uit Oostenrijk en wat stelt Oostenrijk op voetbalgebied voor? Maar dit is wel een aardige ploeg, hè? Ik vind het leuk, want Simon Tjommer, die, die bij ons voetbalt, ja. die heeft ook een paar jaar gespeeld en ook Europees met Salzburg. Die, die zei mij smiddags al: let maar op dat die Salzburg thuis zit. Dit is zo'n fantastisch stadion, zo'n goede atmosfeer. Met al die jongens die, die nu nog meedoen, heb ik allemaal gespeeld. Ik zei, moet je maar eens kijken hoe die er vanavond opklappen. Nou, hij had gelijk. Ja, ik heb een paar dagen geleden ook nog gesproken, Simon. En die, die geloofde volstrekt niet in de kansen van Ajax. Ook, ook niet in de return. en Volgens mij niemand niet. En de Boer ook niet. Nee, maar was deze, deze kwalificatieronde... of deze, deze ronde, zeg maar, voor Ajax... al niet na twintig minuten in de arena afgelopen? Ja, eigenlijk wel. Ja. En hoe kan dat? Want jij volgt ze... Uh... Ah ja, Wekelijks? Ja, dagelijks? Ja, ja, ja, zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk door, dagelijks komt bijna niet omdat er, de trainingen zijn weinig uh, openbaar. Vandaag ja. was de eerste uh, openbare training van dit jaar. Dus uh, we kunnen ze niet zo heel vaak zien. Vandaag zeg je? Nou de... ja, voor het, publiek, uh, kon, uh, het publiek kon het publiek vandaag voor het eerst een openbare training zien. En het hoe is dat voor de pers? Voor de pers, wij mogen wel uh, wat vaker naar trainingen kijken. Maar ook niet, uh, uh, niet genoeg om te, om te kunnen oordelen van uh, hoe gaan ze... Uh, maar waarom is dat? Nou ja, hij wil een alle rust. Uh, wil die, uh, wil die ploeg uh, voorbereiden op, uh, op uh, twee wedstrijden in de week. Maar... Jij kijkt daar gek van op, hè? Ja, nee, dat, ik vind het ja, richting uh, supporters en allemaal zo interessante... of is het dan nou voor de tegenstander om, om die een beetje wat niet wijzer te maken dan zal zijn? Of uh, ja, ja, bij ons gebeurde nooit in de ene keer dat wij het dan doen bij Raakles. Ik geloof dat Peter Bos het één keer gedaan heeft. Toen kregen we gelijk met 4 of 5-0 om de oren. Dat was ja, maar met die vloek Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je ze dus nu dan uh, besloten wil trainen... omdat je ook eens een keer tegen iemand wil zeggen dat het een ontzettende eikel is. Ja, dat is het vooral natuurlijk. Er staan veel uh, mensen met mobieltjes en, en camera's en alles wordt geregistreerd. Dat willen ze niet. Maar om even op die openbare training terug te komen. Vandaag was dan de openbare training. zitten dan meteen 3000 uh, uh, fans. Heeft ook te maken met de wedstrijd van morgen. Hè? Tuurlijk. Even ja, de morele alles. steun. Mogen niet mee naar Feyenoord, et cetera. Yves, hoe kijk jij aan oh. tegen uh, het voetbal en alles wat zich daarin uh, afspeelt? Ik vind het een hele gekke, hele complexe sport. En uh, er, is natuurlijk, er is overigens de afgelopen jaren wel heel veel gebeurd... maar de, gewoon de intensiteit van trainingen... het geld dat er mee gemoeid is. De complexiteit, die zaakwaarnemers, de belangen. Het is een, uh, ik heb het boek De Voetbalmafia gelezen. En ik, wat, wat je gewoon wel ziet is ook zo'n. Ik bedoel, ik vind wat Ajax doet, waarin ze gewoon signaal afgeven dat spelers langer moeten blijven. En dat ze wel echt een duidelijk beleid inzetten voor de toekomst. Dat vind ik echt aan te prijzen. Ja, maar wat is het beleid van Ajax? Daar wil ik het wel eens heel graag over hebben met jou, Dennis. Want uh, Cruijff kwam binnen, dat kon niet. Real Madrid, het was veel te sterk en daar moest iets gebeuren. De, de jeugd en het moest allemaal anders ja. en het moest allemaal gaan voetballen en weet ik veel wat. Ja. Nu verliezen ze van Salzburg. Ja. Ja, ja, het belangrijkste is wat er nu gezegd is, dat zij de spelers eerder zeg maar, uh, jonger... klaar willen stomen voor het grotere werk. En daarbij is Europees voetbal wel noodzakelijk. Maar ze, willen dus de, ze trekken nu ook heel veel... 15, 16-jarigen aan... om straks uh, te zeggen... als wij 20 zijn, zijn we verder dan de laatste drie jaar. Dus daar moet en nog als... enige tijd overheen ja, gaan wezen. Ja, het is wel makkelijk om dat te zeggen natuurlijk... Uh, als, je, als, je, als je nu weer eruit ligt... en zeggen we, ja, we hebben weer tijd nodig en geduld. Maar... En ik vind het ook wel een beetje te ver gaan om te zeggen... nou, dit, dit is weer een incident, zeg maar. Ik bedoel, dat wordt nu heel erg gezegd. Het is zo goed, Salzburg, zo goed. Nou, ze kunnen morgen bewijzen dat het geen incident is, bewijzen van spreken. In de wedstrijd tegen Feyenoord. Want Feyenoord zal er ook morgen volop klappen. Ja, die kunnen niet anders. En ik ben ervan overtuigd dat Feyenoord morgen een goede kans maakt... Uh, tegen, uh, tegen Ajax. Goede voetballers, uh, Feyenoord. Goed team te staan. Heel het publiek achter zich. Volle bak ja, als er één als kans is morgen, dat denk ik ook. Ja, ah. en, en wat Ajax ook heel lekker doet... is zo nu een club heel blij maken. Uh, Duarte ging bij jullie weg. Dat vind je natuurlijk verschrikkelijk om een speler te missen. Maar wat was het lekker, hè, die cent in de tas. Ja, je, je kent <lacht> mij een beetje. 2,5 ja. <lacht> <lacht> <al> miljoen, toch? <lacht> ik ben drie, en al, de, drie dagen uh, dronken geweest. <lacht> de eerste drie dagen. <lacht> <lacht> nee, maar het was een fantastische gozer... Uh, uh, de Duarte paste heel goed in het team. Past ook goed bij ons. En ik ben heel blij dat hij de afgelopen week toch al, even heeft laten zien, al een paar keer heeft laten zien. Uh, sinds de blessure. Dat hij echt goed kan voetballen. Dat hij, twee doelpunten vorige week geloof ik. Hè, van de week. Ja. Ook, ook tegen Salzburg was hij ook niet Thuis goed. Thuis tegen Salzburg linksback was niet echt heel geweldig. Nee, maar is... maar hij kan wel aardig voetballen. Maar ik, ik bedoel, wat Ajax dan nu doet. Is zo nu en dan een speler halen. Zijfkovic gaat komen. Maar uh, om nou te kijken naar het beleid van Overmars. Die dan bezig is met uh, mensen aan te trekken die een directe versterking zouden moeten zijn... Uh, Mike van der Hoorn, uh, dat moet iemand zijn die alles kan verkopen... die die aan Ajax heeft kwijt raken ja, Ik heb Mark Overmans daarover gesproken met over Van der Hoorn. Die zegt, nou, volgend jaar staat hij er. Ja, hij staat er wel, ja. maar hij kan het niet. Nee. <laughs> maar dat, ja, dat, maar dat, dat is wel veel bij Ajax. Iedereen heeft het nou over En jij hebt het nou ook over van... ja, heel jong, 15, 16, 17 jaar, geven ze een contractje zo. Maar is dat contract ook weer eindig als ze 20 of 21 jaar zijn? En als ze dan toch weer in Engeland of in Duitsland drie keer zoveel kunnen verdienen... want Ajax heeft ook een salarisplafond... Ja, dan raken ze het toch allemaal kwijt. Dus ik... Ik begrijp werkelijk dat. Nou ja, dat is ook een beetje mijn kritiek. Want uh, ze, uh, ja, ze zeggen nu elke keer, we willen een, een goede lichting bij elkaar houden. We willen Klaassen, we willen Denzel, We willen Veldman, we willen jongens. Uh, dat zijn echt de jongens van de IJscultuur, die bewakers, die willen ze uh, langer houden om inderdaad een keer een goede lichting. En dan inderdaad verder te komen in Europa. Alleen ja, op het moment dat Mooi Zander dan. Deze zomer ook weer weggaat, dan leef je dus wel weer wat in. Ja, het doet me een beetje denken dat aan het verhaal. dat Bij iedere amateurclub hoort als het een leuk F1-team is. en dat die ouders dan zeggen: dat het zou leuk zijn als die tot de senioren één bij elkaar ja. blijven. Het slaat volgens mij helemaal nergens. Nou ja, maar het is een maar, romantische gedachte. Ja, ja. Nee, wel ik heb niet veranderd romantisch Ik ben helemaal gedacht. geen. Ja. <laughs> Vertel eens. Maar, ik, daar weet je alles van. Ja, ik, ik ben, uh, daar, dat is wel een van mijn specialiteiten. <laughs> kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Kijk, maar ze zijn wel drie keer achter elkaar landskampioenen. Dus we kijken, we praten allemaal wel. Uh, ik vind het heel knap wat ze daar tot nu toe neerzetten. En in de andere club vind ik AZ vind ik ook geweldig wat die, uh, wat die doen. He, toch met al die problemen die ze de afgelopen 15 jaar gehad hebben, dat is toch redelijk stabiel presteren in Nederland. Ja, maar ze willen, het, het, dat snap ik wel, ik vind dat ook knap, maar ik, ze willen Europees meedoen. Ja. En dat schreeuwen ze bijna van de dag. Maar dat moeten ze dus ook. Kijk, je, dat, dat, dat zo'n fijne van Geel zegt, nou, we gaan voor de vierde plek, dat kan je toch ook niet, dat is ook gelul. Nee. Je ja, doet ja, mee voor de prijzen is... en dat doen ze. Het enige probleem is dat zij, denk ik, onderschatten over gewoon uh, dat het voetbal geniveleerd is. Weet je, Dat er gewoon heel veel clubs op, de, op hetzelfde niveau zitten. Het Ajax van nu is gewoon niet meer het Ajax van uh, 20 jaar geleden of 25 jaar geleden. Nee, dat klopt. Maar als jij uh, bij Ajax bent, ga je ook wel eens kijken bij de jeugd. Jazeker. Ja, zeker. Uh, Ajax, Ajax, ja. Ajax heeft het altijd over de jeugdopleiding. Maar wat ze doen kopen, is 16, 16-17-jarigen uit allerlei aller landen. Maar niet uit de omgeving Amsterdam en Omstreken. Ja, maar ze willen, ze, uh, ze zeggen gewoon. Uh, of gewoon, ze zeggen. Uh, als hier uit, uit deze uh, groep, 16-17-jarigen, 15 Als daar 1, 2, 3 doorbreken, dan zijn we spekkoper. Ja. Is natuurlijk geen hele leuke is... boodschap voor, voor de jongens die 16-17-jarigen zijn. Maar zo werkt het in de praktijk dat wel. Het is een eh. keihard, maar ja, goed. Maar als uh. dus we daar nog wat over zeggen. Kijk, in de tijd had de Ajax als enige een echte goede jeugdopleiding. Wat fijn dat een beetje. Maar al, iedereen heeft het joh. Het is, gewoon, het is ook een goudmijn geworden voor kinderen die door kunnen gaan. Dus het is niet meer uniek voor Ajax als ze een jeugdopleiding hebben. Maar bedoel je dat ja, dat elke club een goede jeugdopleiding nee, heeft? Nee, maar er zijn veel meer clubs in Nederland, maar ook in het buitenland... die bezig zijn met goede jeugdopleidingen. Je hebt nu die regionale jeugdopleidingen, dus die zijn allemaal goed. Als je bij ons komt, we hebben samen met FC Twente. Eerst dit Correed Eagles ook bij me, die zijn er nu weer uitgestapt. Herenveen heeft dus echt een hele goede jeugdopleiding. Vitesse heeft een goede jeugdopleiding. Maar als je ziet bij Herenveen hoeveel tientallen jongens daar instromen. En wie er dan van de uitstromen is... dat is alleen Geert Arend Roord aangewezen... over het afgelopen ja. tien jaar. En die nooit... bij wijze van spreken de eerste van Herenveen gevoegeld heeft. En dat kost twee miljoen per jaar... zo'n jeugdopleiding wat Herenveen heeft. Maar ja, PSV en, heeft toch tot en, vorig jaar ook niet naar de jeugd gekeken? Nee. nee. Klopt, klopt. Dan even over de andere ploeg. Want laten we proberen... een gezellige, leuke middag van te maken... op de dag van de complimenten. Jullie zien er goed uit trouwens. En AZ kwalificeert zich voor de volgende ronde. En jij noemde het net al, Yves. Dat is nou een voorbeeld van een club waar men... Enorm dal heeft gezien en daar onder leiding van Tom Gerbrands, zomaar even noemen, omdat dat gezicht te geven, uit is geklommen. Ja, nou, ik vind het heel knap. Ik ze, ze, ze hebben volgens mij twee grote dalen gehad en toch is de stabiliteit. En elke keer vinden ze een trainer die toch weer de, de, het zie je zo, Manchester United wordt ook nog besproken, maar ze zijn toch in staat om elke keer met een nieuwe leiding mee te doen, toch om de knikkers. En ja. dat ze heel stabiel zijn. Weinig zeik naar buiten, weinig problemen naar binnen die naar buiten komen voor een club uit. Uh, uit Alkmaar vind ik dat toch... Uh... Door die problemen hebben ze ook wel een klein beetje geluk gehad. Hè? Dat is, ah. Als zij een stadion wat 40 miljoen heeft gekost kunnen kopen voor minder dan de helft... ...dan heb je wel 20 miljoen voorsprong op ons. En als je rekenert 6 procent... ...dan hebben ze 1,2 miljoen voorsprong elk jaar op ons. Hè? Nee, maar dat is, dat is sowieso... ...als je met RIT kijkt hoe het daar gaat... dus is ook allemaal verkapte staatssteun... ...en uh, de clubs die worden gestraft die dat niet doen. Maar, wordt... Beleid bij, bij AZ is <coughs> fantastisch gedaan. Herbrands die staat daar ook uh, onbekend. Heel, heel uh, goede mensen aannemen en geen gekke dingen doen. Dus respect. En als ze nu, geloof ik, ietsjes meer punten halen... dan zorgen ze ook nog voor dat wij uh, volgend jaar in Nederland... weer achter clubs Europees mogen worden. Ja, zullen we maar, moeten? Ja, daar wil ik het eigenlijk over hebben. Want AZ is aan het klagen over het feit dat het de halve finale... van de beker tegen Ajax moet. Ajax heeft elf dagen vrij. Ze hebben er nu nog uh, een zwaar programma, Europees gezien. Alles komt uh, geculmineerd in de veertien dagen vijf wedstrijden. Zij vragen nu uitstel voor een wedstrijd... zodat dat naar twee of drie april uh, verplaatst kan worden. Die brief wordt geschreven door Tom Germans. Maar moeten jullie dit... als andere clubs niet ondersteunen om te zeggen... moet je luisteren. Het is in het belang van het Nederlands voetbal. Hoe meer punten ze halen, des te groter de kans is... dat we niet voor smalle uh, moes komt gaan voetballen. Ja, maar dat is het, het, het probleem in Nederland in de, in de, in de Eredivisie. Je krijgt nooit uh, 15 clubs, laat staan uh, 17 clubs... Die, die, die, die, die dit gaan steunen. Want er zijn ook allerlei andere belangen die hier gaan spelen. Dus uiteindelijk zal de KNVB, denk ik, die beslissing moeten gaan nemen. Ja. En de KNVB, helaas, is toch een klein beetje... een ambtelijke organisatie aan het worden. Aan het maar het voel jij je nou niet geroepen vanuit gewoon... De manier waarop jij denkt. Uh, je speelt binnenkort ook tegen dus ik zou er altijd voor zijn. Uh, wat dat betreft, als ze <lacht> ons daar een beetje mee kunnen helpen, dan, uh, dan zou ik klaar zijn. Ja, ik, ik voelde wel, maar de, als je daar uitzonderingen gaat maken, dan heb je volgend jaar ook. Dan heb je nu met, met pellen gezien. Dan roept iedereen, jongen. Wat de beslissing die de KVW aangenomen heeft om daar een prachtige volwaardelijke schorsing van te gaan maken. Hans Nijland, die, die even iets gaat roepen. De, de, de, de tucht overgaan en, en, en, en, en de competitieleider enzovoorts. Ja, als je er veel mee gaat bemoeien, dan heb je elke week heb je wel een probleem. Uh, Clubs die anders willen gaan spelen. Nu met dit nucleaire weekend ook. Moeten wij spelers om vier uur gaan spelen, waar ik allemaal niet vrolijk van. Maar dat is wat weekend volgens mij, toch? Dat AZ die wedstrijd uitgesteld wil zien, toch? Uh, dit weekend? Nee, nee dat, nee, dat de weekend de... had nu ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, ik denk dan van, wat maakt dat nou uit? Nee, dat is... ja, je, je loopt nog langer uh, niet parallel in de competitie qua gespeelde wedstrijden. Nou, ja. Ze wilden uh, geloof ik weer drie weken later of zo. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, ze wilden naar de datum dat Ajax bijvoorbeeld ook uh, moet spelen. Dus ja, ja. na de datum van de halve finale beker. Dat, geen, okay. dat lijkt me geen probleem. Um, Eén ding nog over AZ. Ja. Zij zijn wel heel erg blij met die Europa League. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ik bedoel, er zijn clubs vorig jaar hebben gezien, dit jaar, die vinden het allemaal niet zo uh, niet spannend. En dat vind ik, dat vind ik echt heel merkwaardig. De kortste weg naar Europa is Ja, en, en ik bedoel, je speelt het hele seizoen voor een uh, ticket voor een Europa league. En dan heb je een ticket en dan doe je niet mee. Ik vind dat echt kom. Ja. Ik niet. We gaan het hebben over het Nederlands elftal. Want Louis Vergaal maakte gisteren zijn selectie bekend... voor de ah. oefening in tegen Frankrijk komende woensdag in Parijs. Eh, een paar opvallende namen. Davy Klaassen, Jean-Paul Boetius, Quincy Promes... Eh, maar ook Karim Joukiek was wel zwaar eerder opgeroepen. Maar die zag toen de blessure, door de blessure de selectie de mist ingaan. Wat vinden jullie van de selectie? Ieft, volg jij dit überhaupt? Eh, nou, een zijlijn. Maar, dat doet Van Gaal ook. Die kan er heel zinnig over praten. Dus je moet ik keer naast hem gaan zitten. Heerlijk. Maar jij kijkt er naar Van Gaal, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, kijk, ik, ik heb een bijzonder respect voor die man. Die heeft toen ooit vijf jaar geleden, of tien jaar geleden... dat rapport geschreven, uh, totaalvoetbal, als directeur van, het, van de KNVB. Uh, technisch, uh, en daar is heel veel uitgekomen. Weet je? je ziet gewoon dat heel Nederland toen een impuls heeft gehad. Dus die man heeft mijn hart gestolen. Af, af en toe doet hij natuurlijk wat gekke dingen. En ook nu weer, hij geeft gewoon hele jonge talenten een kans. Hij zit niet altijd vastgeroest in oude selecties en, en, en uh, verworven posities. En ik denk dat dat gewoon een van de basis is van een goede selectie runnen. Dus ik heb daar veel respect voor. Hoe kijk jij naar die selectie? Uh, kijk je nou zo'n lijst na en, en, en, en denk van, hé... Hey. Ja, ik denk, als de eerste, maar hé, hey, verdom, er zit er niet iemand van ons bij. En dan onbegrijpelijk, ja, hè? Onbegrijpelijk. Ja, dan bij, de hele as die moet moeten ik nemen. nemen. Nee, maar ja, kijk, bij Jong ja. Oranje zit er toch eentje van ons bij. Jong, uh, Mike de Wierik, en dan ben ik weer een beetje, een beetje trots. Goed. Even terugkomen op, uh, op, op, op Louis van Gaal. Ik, ik, gisteren met, met Simon Jommer. Uh, uh, uh, uh, staan praten. Ik zeg, wat is nou eigenlijk je beste uh, trainer geweest? Want die heeft bij heel, heel veel clubs gezeten, ja. heel veel trainers gehad. Hij zegt, bij vader Louis van Gaal. het is onvoorstelbaar zegt, hoe hij je, je persoonlijk benadert, hoe, hoe, hoe, wat voor trainingen die geeft, wat een visie die heeft. Bij afstand is dat de ja. beste trainer die ik ooit gehad heb. Ja. Dennis? Uh, ik snap bijvoorbeeld wel de selectie van, uh, van Klaassen. Want ja... Eh, is ook toch? En Boeci ook, ja. Nee, ja en Kiek ook. Want op die positie is er gewoon... Ja, is er gewoon... Uh, ja, ik uh, was gisteren op die uh, persconferentie... en ten aanzien van Klaassen vroeg ik me af... want hij heeft het altijd over vorm uh, uh, en uh, topconditie. Ik ja. zei, uh, hoe is het met de vorm van Klaassen? Kijk, hij heeft Klaassen, zei hij ook... eigenlijk in november op zijn lijstje gezet... en die heeft hij vastgehouden tot nu. Maar op basis van vorm kan hij er niet bij zijn. Nee, want na, na november... Het heeft na, hij echt heeft niet. niet zoveel. Nee. nee, dat klopt. Maar dat hij ziet het er echt ook. in zitten. Ja. Opmerkelijk vind ik in de selectie, ik weet niet of jullie goed hebben bekeken... dat er drie rechts, uh, rechte vleugelverdedigers bij zitten... waarvan er één heeft hij van tevoren aangekondigd dat hij niet gaat spelen, Jan Maat. Ja, ja. uh, en hij neemt één linksback mee, wat hij eigenlijk geen linksback meer vindt... maar liever uh, een middenvelder uh, blind. Ik begrijp dat niet, dat er dan niet iemand uit is geprobeerd als linksachter ook... Ja, nee, of ja wordt goed. geprobeerd misschien kijk tegenstanders spelen ook niet meer uh, vol met de rechtsbuiten dus, uh, nee maar je zal toch iets moeten hebben op dat zijn wij weinig, weinig goede linksbacks hè nou ja van Arnold de wimse ja de ik vind Peters. van anholt het helemaal niet slecht doen nee. uh, dit seizoen nee maar ik heb idee dat hij eventjes wil laten zien van uh, even rustig even normaal doen gewoon verdedigen ja. geen schorsingen oplopen en dat soort zaken ja, maar dat had Indi ook, ook hè dat, dat had Indi, ja, uh, ja India, precies um, maar het is hetzelfde maar Boetje snap ik ook wel ja ik ook dus, uh, en maar goed, hij heeft wel Boetius, uh, Depay en Promesse... Uh, eigenlijk ook een beetje voor dezelfde positie. Ja. Ja. Ah, Promis kan ook rechts uh, spelen. Die kan eventueel ook ja, ja, rechts ja, spelen. Ja, ja. En dat snap ik trouwens ook wel weer. En die heeft misschien hetzelfde wat je net zei. Die heeft natuurlijk ook een tijd lang echt wel goed gespeeld. Veel gescoord, veel assist. En nu eigenlijk ook weer een stukje minder, vind ik. Dus dat is ook wel opmerkelijk. Maar het is wel leuk om te zien. Gisteren op de persconferentie was heel mooi. Er was een, een student die een tijd geleden bij een sessie was geweest waar Louis uh, had gesproken. En dat was heel leuk. Die jongen die had het over het feit. Die had toen een vraag gesteld. En die mocht hij nu herhalen van Louis van Gaal. Oh. Wat <laughs> echt prachtig was: Van uh, goede coach op de pub. Maar waarom? Waarom stelt u zich altijd zo op tegenover de pers? Waarom bent u zo kwetsbaar? En toen zei Van Gaal, zie je nou wel dat het allemaal wel meevalt? Het was heel bijzonder om te zien. <laughs> maar dat is ook hetgene wat jou opvalt aan Van Gaal. Dus aan de ene kant van iedereen hoor je, het is de beste coach. Ja. Maar als persoon... Ja, ik denk dat hij ook wel spijt heeft van dingen die hij doet. Maar het zit gewoon in hem. Ja, volgens mij kent hij geen spijt. Nee. Dat nee, ah, heb, heb ik ook nog nooit gehoord. Dat nee, die maar ik erin. denk dat als je thuis zit, weet je... Ik denk dat die woede uitbarstingen... Dat, dat kan je niet achteraf zeggen van... Weet je, ik denk dat het wel oprecht is. Nou ja, dat, ja, ik dat, denk dat zijn Truusje, zoals hij dat zo mooi zegt... Sonny on Louis, know, Louis. dit had hij iets minder gekund. Ja, ja. ja, en ik denk dat hij dat ook wel vindt. Ik ken die man beste man niet, maar... wat doet hij ik, er ook veel mee? Nee, maar het zit, ja, gewoon, in man. Het zit ja. gewoon in die man. En dat is jammer, want het, als hij dat niet zou hebben... dan zou hij ook veel meer, nog meer fans hebben. Maar het maakt hem ook alweer een, een, een persoonlijkheid. Zeer uniek, zeer uniek. We gaan naar de Champions League, waar uh, bijna alle teams uh, zo'n beetje... Uh, ja, misschien is het wel goed wordt in mijn oor geroepen. Hiddink, dat kan ik inderdaad wel even bepraten op dit moment. Uh, Guus, opvolger van Louis, jij kent hem goed, Jan. Slechte zaken voor de KVB. Ja, hadden ze op dit moment al moeten... Uh... <lacht> Moeten moet we op, opschakelen naar uh, een jonge trainer, de coach? Of, of moeten we het nou één keer met, uh, met Guus doen? Ja, Guus is natuurlijk een, uh, een, een man die sfeer kan maken... die, die jongens kan motiveren, veel ervaring, er zitten een paar goede mensen op het veld neer... en dan uh, ten die tijd is hij zijn kruk ook wel weer kwijt... dus ik, ik denk wel dat Guus het gaat geven. Ja, hij loopt nog op krukken inderdaad. Uh, geopereerd aan zijn knie in Korea, je moet het maar durven. Uh, gisteren, uh, we hadden een... Uh, ik eigen... dacht dat het niks gekost heeft. Uh, dat, dat, dat moet, dat moet. Dat <laughs> Maar je krijgt er hele gekke dingen van. We heeft hele andere ogen gekregen, begreep ik inmiddels. Uh, gisteren in het programma met het oog op morgen, tijd van de Brinks, laatste uitzending. Wie was speciale gast? Guus Hidding. We wisten allemaal dat hij coach ging worden, maar we hadden het van hem nog niet gehoord. Ik ben bezig met de KVB om de hele team wat ik graag wil uh, voor elkaar te boksen. Hij heeft even nog een aantal dagen, een weekjes nodig om. om het is nou, ik dacht, hij, hij, toen u hij binnenkwam, hij kon vertellen dat het rond is. Ik ben bezig, of wij zijn bezig om een mooie staf. Uh, te formeren. Nou, die jongens zullen heel veel gaan doen, maar ik zal er zeker uh, heel scherp uh, bij zijn. Uh, en kloppen die namen die er vallen, Stam, van Nisterooi, uh, van Bronkhorst en Blind als uw assistent, die namen kloppen wel, die we in de krant lezen? Uh, bijna allemaal zijn we wel mee bezig. Ja. Uh, dus, uh, dat wordt een, absoluut leuk. En hij zet weer jonge jongens naast, net zoals in 98, hè? Koeman Rijk uit Neesken, zat hij er toen bij, hè? Ja, en nu uh, van Nisterooi... Uh, die, uh... Van Nisterooi, Nistero Nistero Nistero ja. Ja. Dat vind ik wel maar van, van moest mag... Leuk, ja. Oh, heeft nog ge geen diploma, nog niet maar uh, nee, maakt niet uit. ze gaan het wel bij... Uh, geen zwemdiploma, gewoon in de lazen. Nee, maar hij is wel zeker. bezig, hè, ja. in ieder geval. Blind uh, gaat het sowieso doen. En dan lijkt het of van bronkost of stam te worden. Een aardige, sta aardige staf. Ik denk dat hij hele goede mensen om zich heen verzameld heeft. En dat is ook de kracht van Guus, uh, denk ik. Goed manager. Ja. Hij heeft goede mensen om zich heen. Zeker. Uh, we praten voor de mensen die later hebben ingeschakeld met Yves Kummer van uh, NL Sporter en EU Athletes. Je moet straks maar precies gaan vertellen wat het is. Dennis Jansen, AD en volger van, uh, van Ajax. En Jan Smit, uh, de voorzitter van Heracles, zoals ik het officieel moet benoemen. Nog geen Champions League voetbal voor Heracles, toch wil ik het erover hebben. Uh, je ziet uh, de gekste uitslagen. Kijk jij nou veel voetbal, Jan? Ja, ik, van onze eigen wedstrijden zie ik er 90, 95 procent. Ik ga ook wel eens naar spelers kijken die weer op het lijstje hebben staan. Wat ik er zelf van vind. En ja, anders veel op televisie. Ja. Ik voel van veel wedstrijden, ja. Champions League ook gezien deze week? Uh, nee. Helemaal niks? Hey, ik, heb en, ik heb alleen Salzburg uh, ja, ja, ja. Ma maar Real Madrid heb ik helaas gemist... waarschijnlijk een fantastische wedstrijd. Ja, die wonnen de Super eerste set van Schalke, dus dat was <laughs> heel bijzonder. Um, Champions League voetbal, de verschillen lijken steeds groter te worden, Dennis. Ja, het, uh, het gros van de, van de clubs dat al geplaatst is, is, is, is al bekend eigenlijk. Er zijn voor de returns gewoon heel weinig spannende potjes nog. Ja, Chelsea Galatasaray is ja. er bijvoorbeeld één. Nee, nee. uh, ja, AC uh, Milan, uh, uh, Atletico. Atletico. Ja. Manchester United, toch nog niet uitgeschakeld. Nee. Ah, je hebt het zelf gezien, hè? Ja, onbegrijpelijk. Hele vreemde, hele vreemde wedstrijd met een buitengewoon slechte Manchester United. Wat zal daar aan de hand zijn? Nou, je hebt zelf van Persie gesproken, volgens mij. Ik heb het ook gezien. ja. Hij uh, lachte. Het was een beetje gelaten. Ik vond het echt al een ja, opmerkelijk, dat opmerkelijk was, interview. Dat uh. was eigenlijk het opmerkelijkste, want hij kwam aanlopen en ik zei tegen hem: Lekker potje. Je hij ja, ja, lekker potje. En ik herhaalde die vraag. En toen was hij heel erg ontspannen en inderdaad wat gelaten. Wat er heel gek is, dat er de hele Engelse pers eroverheen is gevallen. Uh, wij moesten de, of de beelden wilden afstaan aan de BBC, aan Sky, en noem het maar op. Kranten namen het over. Voornamelijk over datgene wat hij zei. Ik wilde alleen maar aan hem vragen van. Als voetballers liefhebben, wil je niet vaker aan de bal komen? En toen zei hij. Ja, maar als ik in de ruimtes loop, daar staan al mensen. Dat hebben ze eruit gepakt. Heel dat gek. Het, ja, nou nee, dat vind ik helemaal niet gek. Nee, ja, maar ze hebben... ik, ik snap dat wel, want ja, hij, uh, hij laakt eigenlijk de tactische instelling. Van de, of de opstellingen van de coach. Van mooi is. Of is dat. Overdreven. Ik denk dat het enigszins overdreven is. Want hij nam hem daarna wel in bescherming. Maar dat er wat aan de hand is. Ja, maar dat moest hij bijna wel volgens mij. Maar dan even twee dingen met elkaar combineren. Van Gaal, fantastische coach. Wordt gefluisterd in Engeland. Als wellicht een opvolger van Moyes, uh, van uh, Die nu echt onder druk staat. Zou hij daar passen? Past hij overal? Ik denk dat uh, Van Gaal overal uh, past. Als je ziet wat hij in, in Duitsland en Spanje heeft. gedaan. Nou, dan moet hij Engeland... Wat hij zelf zegt, wat ik dan lees, dat hij dat nog als een, een laatste, ultieme uitdaging ziet. Want gaat hij een nee, uh, nemen, gaat hij weer een jaar in Portugal kolven waarschijnlijk. Uh, ik denk toch altijd dat, hij denkt, dat hij dat ook aan kan, absoluut. Ah ja, hij kan meteen doorselecteren, want dat is nodig in Nederland. Uh, in uh, is in ideaal system. nu, hè. En er is ja. geld genoeg. Hij kan, uh, hij kan kopen wat hij kopen wil, alhoewel hij daar nooit een echte man van is. Hij kijkt echt precies, wat heb je nodig? Ja. Heb jij de wedstrijd toevallig gezien? Ja, ik heb wel een uh, stuk gezien. Nou ja, goed, de samenvatting heb ik zeker ja, gekeken. Nou ja, als je de hele wedstrijd kijkt, moet je eens kijken. Rooney heeft geen bal naar van Persie gegeven. Nee. Maar buiten, dat is buitengewoon Volgens mij is dat een van de spelers die in zijn uh, gebied liep. Uh... Ja, nou ja goed, <laughs> maar mag hij ook wat voor 350.000 ja. euro in de week? Daar heb jij het ook ongeveer over, hè? Er veranderen De veranderde omstandigheden binnen de voetbalerij. De, de, de, de, de de, de gigantische bedragen die er uh, in ja, ja, nou ja, ik zit toevallig... Ik, je ziet natuurlijk dat er zal wel... Ik heb ooit een sport opgericht. eu ze hebben ook nu een wereldvakbond opgezicht... waar ook alle voetballers in zitten. En er zit ook Interpol in. En je ziet wel dat dat... dat uh, de hele discussie over transfers, over geld... waar het geld vandaan komt... dat het business bijna belangrijker begint te worden dan het voetbal... En hoezo Interpol? Nou ja, er zijn dus allemaal discussies. over volgen ja, en zo. Ja, over, ook over matchfixing, transfer. Waar komt het geld vandaan? Wat gebeurt er in Vitesse? Wat gebeurt er in Chelsea? Het is wel interessant dat mensen bezig zijn om te kijken... gaat het nou over voetbal of gaat het over andere zaken? Maar haalt Interpol wat naar boven? Nou, er zijn wel wat... Er, er is een blackboek geschreven. Er zijn wel wat, wat nou, er zijn wel vermoedens. Volgens mij hebben ze nog niks vastgesteld. Nee. Er was één, één wedstrijd in Nederland. is er ooit verdacht geweest. Dat was rode EFC tegen, tegen ons, tegen Herakles onderzoeken van drie, vier jaar. Nou, ik kan me de hele wedstrijd niet herinneren, maar ik kan je vertellen... Ik dat er absoluut niks gebeurt. Maar het gaat niet alleen, het gaat ook over transfergelden... over ja, de spelers nou, over... Dat, daar gebeurt genoeg mee, ja, is, Er is die, die zaak geweest, volgens mij, van die speler van PSV... die naar, uh, naar uh, Zuid-Italië ging, waar geld is gestort in. Nou, je, je wil het allemaal maar niet ja, weten. Maar nu, nu met RKC, er is 7, 8 ton... dus dat betaalt aan zaakwaarnemers ofzo. Moet RKC alsnog 8 ton aan de, de fiskers in Nederland gaan betalen? Nou ja, je ziet het in Barcelona, waar de ja. Die Neymar, uh, geloof ik, 40 miljoen extra in de tas heeft gekregen. En waar Barcelona nu achterstallig 13,5 miljoen belasting heeft. Nee, maar het is, het is bizar. En ik denk ook dat het zo gaat. Het heeft de voorzitter de kop gekost natuurlijk. Ja, dat ja. ja, Het is heel gek eigenlijk dat ze in voetbal niet in staat zijn... om een soort Amerikaans model van de grond te trekken. Wat, wat je van Amerika kan zeggen. Het is in ieder geval die, die professionele sporten zijn... buitengewoon transparant en goed georganiseerd. En sancties. En sancties, Ja. ja. Uh, als we het over voetballen uh, hebben en, en veel geld. Je zegt uh, bij EU Athletes zitten dus ook de voetballers. Nee, dat is een wereld. Nou, EU oh, Athletes oh. zijn 35.000 uh, georganiseerde sporters. En ja. er zit voetbal, behalve in Engeland zit voetbal er wel bij. Okay. Maar dat zijn voornamelijk eigenlijk alle andere team, professionele teamsporten in Europa. Maar ik wil eigenlijk de link naar, naar de brief van Henk Grol, waar jij uh, ja. net al over had. Waar het dus om heel veel geld gaat bij de voetballers. Ooit heeft Kruijf uh, het initiatief genomen en werd toen overgenomen door Karel Jansen bij de VVCS... om uh, zeg maar de speler, het spelersfonds te creëren ja. en de pensioenvoorziening. Dat, daar heeft hij aan de basis gestaan. Uh, Henk Grol heeft het er nu ook over. Uh, er moet iets gebeuren voor de niet-voetballers, niet-wielrenners, maar die... Daadwerkelijk in een aantal jaren hun geld moeten verdienen. Ja, uh, nou, ik denk dat. Kijk, ik denk dat. Uh, uh, Henk's, Henk's opmerking komt soms uit frustraties. Ik ken Henk goed inmiddels. En, uh, en, en niet alle sporters zijn altijd op de hoogte van. wat er nou wel of niet voor hun geregeld is. Bijvoorbeeld, ik zou een voorbeeld geven. Tot vorig jaar. Uh, tot uh, twee, half 2013 was er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. voor sporters buiten voetbal. Dus als Henk een ernstige blessure zou oplopen. Die, dan zou die gewoon hij gewoon alleen met niks. de bijstand komen. Helemaal niets. Helemaal niets. En er is nog een sport zoals judo eigenlijk gek. Dat hebben ze nu voor het eerst geregeld. Met dank aan NOC, NSF en ook aan NO Sporter. Maar is er dan niet een VVCS-achtige organisatie? Ja, dat is NO Sporter. Voor... Alleen het probleem is dat, dat die, die verzamelt alle sporten. He, wielrennen zijn redelijk goed georganiseerd. Het is ook een werkgeversrelatie. Voetbal heb je ook een werkgeversrelatie. Ja. En heel veel dingen heb je geen werkgeversrelaties. En voor sommige sporten is het gewoon heel slecht geregeld. Ja, maar die eigenlijk met zo'n Dat lijkt ook allemaal wel heel mooi. Maar we hebben geen enkele speler die premies... Die moet de club betalen. Die zijn zo gigantisch groot dat je er bijna wel uh, twee of drie spelers voor, voor, voor kunt onderhouden op jaarbasis. Dus als bij onze speler geplaatst raakt en die is er. Een jaar uit en heeft wel een contract voor, voor drie jaar. Dan moeten wij gewoon dat contract uitbetalen. tot het eind van de, van de seizoen. Die betalen wij als club gewoon de doet. Ja, Maar er zijn er nog. Zijn de spelers moeten zichzelf ze afsluiten. Want, want do je doet dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je neemt het risico. Nee, nemen ze risico. Ja, ja. De meeste clubs nemen het risico. Nee, maar bij. Uh, uh, jij als werkgever kan het risico nemen. maar voor Henk Gol kan geen risico nemen. want er is helemaal niemand die betaalt. Die gaat gewoon de bijstand in. Als die echt, hij, echt een serieus besluit. Hij, hij, hij kan zelf ook een verzekering afsluiten. Nee, dat klopt. Maar nog eens even uit te leggen van, het is uh, uh, waar het eigenlijk om gaat, het is acht jaar geleden en ik ben met je eens, ik ken het CFK-regeling heel erg goed. De vraag is hoe goed het eigenlijk is of niet goed het is, maar het is wel gek dat er voor wielrennen en voetbal wel iets is ja. en voor andere sporters niet. Dat en moet, dat is heel gek. Het moet dus gewoon gaan gebeuren. Iets wat nu heel actueel is. De bonussen die worden uitgereikt aan de sporters die goud, zilver, brons hebben gehaald uh, in Sochi. Uh, daar wordt uh, op ingehouden. Zoals voor iedere Nederlander. Wat vind jij van Dennis? Nou ja, ik, ik, ik lees in die brief van uh, van Gol dat, dat uh, in andere landen, dat hij schrijft dat in andere landen Olympische medaillewinnaars tot in lengte van jaren worden uitbetaald. Nou ja, dat vind ik een beetje overdreven. Ja. Maar hij weet toevallig, zijn er een aantal landen waar dat gebeurt, zoals ja. Korea en ja. Rusland. Maar is dat niet een paar... beetje van de gekke? Bij Laten we naar schaatsen te... gaan. Wat, wat, wat, wat, wat natuurlijk interessant is, uh, hoeveel verdient nou een gemiddelde schaatser, zoals Michel Mulder? Wat denk je dat hij verdient? Ik denk het toch hij op drie vier. Nou, nee. Wat denk je van 40-50.000 euro? Nee, jongen, niet veel meer. Nee. Maar is dat gek? Ja, je valt stil, hè? Ja. Maar ja, maar, dus alleen, dus Ik dat je dat gek vindt. Ik dus zeg alleen. alleen... Kramer en nou, ik, ik ga niet alle... Uh, nee, maar ongeveer... Nee, het uh, verdient ook uh, okay. aanzienlijk. En ik denk dat de kopman van, uh, van Brand Loyalty... Uh, hoe heet hij, uh, Steven Groothuis, verdient ook wel aardig. Maar, er zijn, uh, maar waarom zouden zij veel en dan meer, meer voorstellen, moeten verdienen? Waarom zouden zij meer, veel meer nee, moeten verdienen? Nee, het gaat mij, het gaat mij om, om de verhouding... dat mensen denken wat mensen verdienen... en wat alles eruit moet betaald worden... en wat er nog bij komt en dat soort dingen. Ik zeg niet dat ze meer hoeven te verdienen. Ik zeg alleen dat... Kijk, die, even over de brief van Henk Gol gaat er over één ding... En dat gaat... heel, even, nee, heel even ophaken, want ja? uh, voetballers... de gemiddelde voetballer in de Erevisie... Dat, dat valt ook wel mee, hoor. Nou, twee ton. Ja, Eerste nee. divisie is veel lager. Ja, twee tot drie ton. Eerste ja? eerst divisie is veel lager. Maar als jij gewoon de, beste, de goede beste van de wereld bent... in zo'n sport... Hij gaat nu wel meer verdienen hoor, denk ik. Dus dat, uh... Ja, maar in zo'n sport, met alle respect. We hebben het over schaatsen. <laughs> he? het over schaatsen <laughs> ja, ja, ja. met alle respect. Nee, ja, maar, luister, dat, dat is wel de grootste, ene grootste sport in Nederland. In Nederland. Sebastian, jij hangt er ook bij. Uh, ik neem aan dat nu iedereen aan de speakers hangt bij jou... en roept van, hey, er moet meer geld en het moet anders geregeld worden. Hoe sta jij erin? Want jij zit dag en nacht bij de, bij de schaatsers. Nou, je hebt inderdaad een, een, een paar schaatsers die heel veel verdienen. En uh, bijvoorbeeld inderdaad Michel Mulder. Die verdient uh, helemaal niet zo heel veel. Uh, dat was... Voor Afgelopen jaar nog een, een beetje een bottleneck in zijn contractbesprekingen. Want toen was hij wel wereldkampioen sprint geworden. Maar toen kreeg hij er eigenlijk amper wat bij. Ja, nu kan die sponsor beslist.nl, als die tenminste doorgaat. Want dat is ook nog maar de vraag. Kan er eigenlijk niet omheen. Want Michel Mulder, die nu trouwens in de baan staat. voor de laatste rut van de 500 meter. heeft inmiddels een Olympisch gouden. en een Olympisch bronzen medaille natuurlijk op zak. En werd dit seizoen ook nog eens voor de tweede keer op rij wereldkampioen sprint. Dus dat is wel echt een merknaam geworden. Zeker natuurlijk ook. Vanwege het feit dat hij nog een tweelingbroer heeft. Ronald Mulder, die in hetzelfde peloton normaal gesproken meeschaat. Maar Ronald Mulder is er vandaag niet meer bij bij dit Nederlands kampioenschap. Hij meldde zich vanmorgen af. Hij heeft te veel last van de een Beetje ziekjes. Michel Mulder, die nu de starthouding inneemt tegen Kjeld Nuis. En niet in één keer goed weg is, want Kjeld Nuis wilde te vroeg. Michel Mulder ook behoorlijk vermoeid. Na een week waarin hij natuurlijk van huldiging naar huldiging werd gesleurd. Ook nog eens jarig was trouwens. 28 jaar is geworden. Net Ronald als ook jarig. Ronald, ja, 10 okay. ja, minuten later. Hè? Ja, Michel is 10 okay. minuten ouder dan, dan Ronald Mulder. Maar uh, allebei 28 jaar geworden. Maar je zag toch wel, uh, of je ziet in het, uh, in het aangezicht van Michel Mulder dat de afgelopen week de behoorlijk heeft ingehakt uh, bij hem. Desondanks staat hij aan de leiding na de eerste dag van het NK Sprint met 100 honderdste van een seconde voorsprong op uh, Kjeld Nuis, de verliezer eigenlijk van dit seizoen. Want iedereen had wel verwacht dat Nuis naar de Spelen zou gaan. Was een van de favorieten misschien wel voor een uh, Olympische medaille op de 1000 meter. Maar Nuis de Spelen niet eens. En dus is dit uh, maar een, uh, ja, nog een hele kleine pleister op een hele grote wond voor Kjeld Nuis. Maar die staat als 100ste achter Michel Mulder in het klassement na gisteren, na de eerste dag. Nu zijn ze wel goed weg voor de tweede 500 meter in het volgepakte Olympisch Stadion. Meer mensen dan gisteren. Ik denk dat er wel 14.000 mensen zitten toe te kijken naar Michel Mulder. Die opent in 9.78. Dat is een prima opening in de wetenschap dat Jan Smekens met 35.74 de snelste tijd heeft staan. Mulder komt dicht achter Kjeld Nuis. De op. En moet hier gaan uitlopen met het oog ook op de 1000 meter later vanavond. Waarmee het toernooi wordt afgesloten. En als Mulder de binnenbocht goed houdt waar hij nu doorheen schaatst. En die houdt hij goed. Dan gaat hij hier tijd pakken op Kjeld Nuis. Met het oog op die 1000 meter. Komt er weer een goede 35 graden voor Mulder. Dat komt er weer. Sterker nog, hij wint net als gisteren. En doet dat ook in een snellere tijd dan gisteren. Dus een baanrecord kunnen we zeggen in het Olympisch Stadion. 35-43 voor Michel Mulder. 35-81 voor Kjeld Nuis. Knap dat Mulder dit na zo'n zware week nog uit zijn benen weten te krijgen, betekent... met het oog op vanavond, dat is de laatste afstand van de dag vanavond... tussen kwart voor tien en kwart over tien, de slotafstand, de duizend meter heren... dat Michel Mulder het klassement aanvoert en een voorsprong heeft... van 78 honderdste van een seconde op Kjeld Nuis. Gisteren verloor Mulder op de eerste duizend meter 88 honderdste op Kjeld Nuis. Dus Mulder moet wel beter rijden op de kilometer dan dat hij gisteren... Speer staat derde, ook nog binnen de seconde. En vanaf plaats vier, die rijden stellen niet meer mee. Voor wat betreft de titel, staat, want Smeeker staat al op bijna twee seconden. Michel Mulder leidt, Nuis tweede, Otterspeer derde... na drie van de vier afstanden bij het NK Sprint. Kort nog even over, over de brief van Henk Grol. Denk je dat er op korte termijn iets gaat veranderen? Ik las vanochtend de column in de Telegraaf... waarin Rutte werd aangevallen, zeg maar Den Haag werd aangevallen ja, nou, als je, daar kijkt even, even voor de goede orde. Ik wil één ding opmerken. Ik denk dat uh, dat daar ben ik het voor gestrekt mee eens. Dat geld is op zich het probleem niet. En je ziet in Amerika merken voetballers verdienen tien. 15 miljoen per jaar na drie jaar speelde gemiddeld drie jaar in de NFL. Dan zijn ze naar de kloten. En de helft van de is na drie jaar het geld er kwijt. Dus dat zie je voetballers ook. Dat is een enorm probleem dat die mensen hun, hun leven eindigt op de 34ste. En dat is niet goed. Dus die mensen moeten eigenlijk een nieuwe uitdagingen zien te vinden. Ook niet altijd in het voetbal blijven hangen. Ga wat met je leven doen, zou ik zeggen. Maar uh, het feit dat... Uh, uh, ik denk dat uh, rechtsongelijkheid onacceptabel is. En wij zijn door verschillende mensen gebeld. Door Asher, door, door, door EY. De door allerlei partijen hebben gezegd. Jongens, jullie hebben volstrekt gelijk. Het is onacceptabel dat de overheid toestaat dat er twee verschillende systemen zijn. Of het systeem nou goed is of niet goed is. Er zijn natuurlijk nog andere, andere takken van sport. Er ja, kan het straks verschil. de biljart te komen. Of uh, iemand die op een medische wetenschap heel veel gepresteerd heeft. en die ook in korte tijd moet doen. Of... Ja, maar er zit één verschil in. Er één verschil in. En, maar, heel veel sporters, ook voetballers. hebben geen vervolgopleiding. Als die jongens stoppen, even afgezien de trainersdiplome, die je ook al niet meer nodig hebt om in het nationale team te coachen te worden. Maar dan moet je, heb je drie, vier, vijf jaar nodig om je te heroriënteren op je nieuwe leven. En dat is één, moeten ze het ook maar doen. En daarnaast hebben ze gewoon die vier jaar tijd, drie, vier jaar tijd nodig. En dan helpt als je wat geld achter de hand kan halen wat fiscaal vriendelijk is weggezet. Maar je hebt, ik zie al die sporters en ik denk dat het voetbal heel, nog ook heel veel voorkomt. Dus geld is geen oplossing, maar het zou een overbrugging moeten zijn naar een nieuw leven. Ik, ga, ik zit alweer te wippen op mijn stoel weer uh, naar het voetbal terug. Oh. Uh, nee, nee, nee oh, ik vind het interessant. Maar ik wil naar, ik wil naar morgen, ik wil naar Feyenoord-Ajax... Uh, wedstrijd die uh, zijn schaduw uh, vooruit gooit eigenlijk. Wat verwacht jij morgen, Dennis, in de Kuip? Ik verwacht echt een hele leuke wedstrijd. Ik verwacht echt dat Feyenoord op zijn salzucht erop gaat klappen. Ik denk ook dat Feyenoord dat in de eerste helft moet doen. Dat deed het trouwens ook al uh, in de, arena, in, de beker, in januari. Ja, ja, ja. Ik ben heel erg nieuwsgierig hoe Björn Kuipers dat gaat doen. Ja, de, de scheidsrechter. De, ja, de druk. De druk en, en alle emoties eromheen. En, en ja, dat hij ook naar, naar het WK gaat enzovoorts. Die, die jongen die moet onder, in gigantische spanning staan. Ik ben benieuwd of hij vandaag nog in Aldenzaal met Alder carnaval <laughs> nog zijn supermarkt in kunnen houden. Dus daar heeft hij er ook nog allemaal bij. Ja, ja. In ja. Wordt, wordt wel carnaval gevierd. Echt? In Aldershaal. En, en Almelo? Nee, allemaal We gaan altijd met de spelers naar... Ik zou ook gaan aankomen. Een maandag gaan we altijd met alle spelers. Maar sinds we gisteravond verloren hebben, heb ik gezegd... jongens, bekijk het allemaal, maar ik ga deze keer niet mee. Maar je kan toch een vrolijk masker opzetten? Daaronder zit gewoon de zagadijnige kop. Maar je kan toch gewoon naar die negenlijke... Ik ga altijd als clown met een rode pruik op. Dus Dat weten ze allemaal in Olde Zalse langzamerhand. Maar ze zullen me maandag moeten missen. Want ik ben nog steeds zagrijder van die... Echt waar? Ja, ik ben serieus. Dat kan ik zo slecht tegen. Toch nog even terug op datgene wat er in de spelers er gebeurde zeg maar, de ingang bij FC Twente. Er wordt nu gesproken over het feit dat er daar geen camera's meer moeten zijn... naar het gedrag van Pelle wat in beeld wordt gebracht. Hoe sta jij er tegenover, Jan? Ja, ik vind, je, je bent met een amusementindustrie bezig. Uh, niet dat dat moet gebeuren, maar je moet wel alles kunnen, uh, kunnen zien. Laat lekker uh, die, die camera's daar staan. En als één keer in, in het jaar gebeurt daar ietsjes mee, nou, laat, laat, laat, laat lekker gaan. Maar nogmaals, ik heb het al eerder gezegd in deze aanzending, ik vind dat de KNVB een ontzettend goede uh, beslissing heeft genomen door één wedstrijd voorwaardelijk. Als dat onvoorwaardelijk was geweest, heb je daar gisteren, of morgen, zoveel trammeland gehad rondom die wedstrijd. Dat mag de reden niet zijn, Jan. Ja, vind ik wel. Ja, nee, maar, de Als de, als de, de, de, de, de straf zodanig is dat je daardoor nog grotere excessen gaat krijgen... dan had je de en, mee, en, en, en al die supporters... Nou, maar het, het, is, principe, wel, het, het gewoon... is wel vreemd wat je zegt. natuurlijk ik, ik, begrijp ik wat maar je zegt. Maar strafmaat mag toch niet bepalend zijn voor het vervolg? Ja, natuurlijk. Er moet altijd een verhouding zijn nee. tussen, tussen, tussen, de, tussen de straf en de, en, en de oorzaak. Je dat, dat, krijgt er zoveel ellende omheen als je het anders had gedaan. Maar goed, jij was vroeger deurwaarder. Ja. En, en, je, en je moest mensen op een gegeven moment de huisraad ontnemen, bij wijze van spreken. En stel nou dat ze de volgende dag dat je misschien het idee had... dat ze dan bij de buren de, de, de hens erin staken. Was het dan een andere uitspraak van de rechter? Nee, toch? Nee, maar je houdt wel rekening met de gevolgen van, van wat je aan het doen bent. Oké, okay. dus je bent op een gegeven moment ook preventief aan het straf? Ja. En als Feyenoord nou niet tegen Ajax had gespeeld? Tegen Heracles bijvoorbeeld? Uh, yeah. Dan had je nou, <laughs> ja, gaat Feyenoord ervan uit dat ze dat zullen winnen. Dus dan heb je niet zoveel last van de support. Maar je moet dan niet onderschatten wat had kunnen gebeuren... als als, als niet, niet mee had gedaan. Was de wedstrijd al, al lang niet zo leuk geweest? Dat is zo. Uh, maar dan nog. Uh, maar dan nog mij... Uh, maar goed, ik, ik ben ook blij dat hij erbij is. Dat we morgen twee voltallige teams aan het werk kunnen zien. Um, er wordt heel druk over gesproken. Jij volgt weliswaar Ajax, maar dus het hele voetbal. Ja. Wat verwacht jij over de opvolging van Koeman? Ja, nou ja er worden namen genoemd. Rutte is uh, toch volgens mij ook een belangrijke uh, kandidaat. Mark Rutte? Ja, Mark Rutte. Hij ja. ja, ligt er een beetje is, aan. De... Is het tenminste weg te de, Den Haag geweest, is? Ja. Ja, dat ligt een beetje aan die brief van Grover, volgens mij. Ja, je, had, je had de grote vermogen in de telegraaf. Die Schipen maakte er een beetje gehakt die van. Die maakte gehakt van ja. uh, Rutte en Den Haag. Maar de, de, de meest voorname naam die ik nu hoor rondzingen in, uh, in Rotterdam... is die van Ko adriaans ja, nou ja, die zong volgens mij al uh, rond. Maar Rutte ook. Alleen uh, zijn, uh, ja, volgens mij zijn ze intern... Uh, denk ik, uh, toch een beetje een mooiloos uh, mooi, imago. Ik, ik vind het zo mooi dat Van Gaal zelf even zei: Jongens, ik heb, ja, hij vond dat eigenlijk dat Feyenoord dat had moeten doen. Hè, want dan nou blijft mijn naam daar onterecht buiten. Ik breng het zelf maar naar buiten in. Ja, ja. Dat, hij, dat hij meteen had gezegd dat hij het niet ging doen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Terwijl hij wel bij Feyenoord paste, zei hij heel erg. Natuurlijk ja, tuurlijk was hij ja. bij Feyenoord. Past Peter Bos bij Feyenoord? Je hebt met nog gewerkt bij Heracles. Ja, hij heeft het nadeel dat hij daar technisch directeur is, is geweest. Van Peter Bosz is, is in zijn hart. Toen hij bij ons wegging, toen zei hij van ik ga naar Feyenoord. Ik zei ja, wat ga je daar doen dan technisch directeur? Ik zei ja, als ze jou gevraagd hadden als portier had je het ook nog gedaan. Want, uh, hij, euh, wil graag... ze, ze, oh, hij wil zo graag naar Feyenoord, ja. Maar ik denk dat Peter Bosz nog wel een keer graag naar het buitenland wil. Net zoals Gertje Alverbeek, die naam is nog niet gevallen. Maar dat vind ik zo'n goede trainer. Maar ik heb net even stiekem zitten kijken. Hij heeft vanmiddag me 3-0 verloren. O, oh, dus heeft hij verloren, ja. ja, ja, ja. Maar ja. Hij, hij doet... Als hij hij, hij punten. Uh, heb, nu... je ook, heb je ook toevallig gekeken hoe HSV fout gespeeld bij Werder Bremen? Nee, we hebben niet Werder trekt dan even door, alsjeblieft. Uh, die stonden achter met 1-0 HSV. Nou, Altsburg, Altsburg ook, uh, zag ik. Ja? Oké, Oké. Vandaag. Maar Peter Bos uh, zou inderdaad een kandidaat zijn, Technische directeur geweest. Toen werd Gullit de trainer. Ik heb altijd het idee dat ze dat toen beter hadden kunnen omkeren. Nou ja, volgens mij uh, uh, wordt hem uh, dat nog steeds nagedragen, Peter Borsten. Dat is op ogenblijf, Jack. Wat, ze... ja, ja, ja. <laughs> wat, wat er toen gebeurd is bij Feyenoord. <laughs> dit, dat, daar wordt nu weer over gesproken natuurlijk. Uh, dat ze toen uh, met, met, met Hofland en Makai uh, Champions League in wilden. En dat is uh, natuurlijk mislukt. Ja, daar wordt nog steeds over gesproken. Herakles, uh, je bent uh, niet alleen teleurgesteld door de nederlaag... maar met name als je naar de stand op de ranglijst kijkt... dan ben je niet alleen teleurgesteld, maar ook een beetje angstig. Ja, nou ja, als we blijven staan waar we nu staan in tevreden? Dan, uh, een vrede, dan we uit. ben ik zeer tevreden, maar... Uh, gaan we gaan inderdaad een uh, week onder. Denk maar de spelers naar Mallorca. <lacht> uh, ja, het is zo opwisselend. eerder ene week kan het... Uh, als je een keer wint, dan, dan kun je drie plaatsen omhoog gaan. Maar je moet inderdaad naar onder kijken. Er kan van, van alles gebeuren. Maar wat jij van, uh, zei, dat het verschil tussen de top en de onderkant... Dat is, iedereen heeft goede spelers op dit moment. Dus het kan niet meer zo zijn dat Ajax, wat je in Duitsland ziet... Dat, dat In feite, die staan geloof ik 15 punten voor. ons. Ja, ja. ja. ja. ja. Maar volgens mij zijn je 35 punten genoeg om te handhaven. Denk je dat dan steeds? Ik denk dat ik er een puntje bij moet doen. Ja? <laughs> <laughs> maar hoe ziet de toekomst eruit van in Raaklessen? En vanuitgaand dat jullie op het hoogste niveau blijven. Stadion wordt verbouwd, wordt geen nieuw stadion? Nee, wij noemen het ver vernieuwbouw. Wat comp wat compleet anders alleen. Wij mochten niet naar een nieuwe locatie gaan. Want dan moesten we detailhandel, of een eindloze verhalen daarover. Dat is niet, niet haalbaar gebleken. Politiek. En we gaan nu op, het, op de huidige locatie een totaal nieuw stadion in feitelijk bouwen. En dat gaat allemaal door. 11 maart beslist de gemeenteraad daarover in, in, in Almelo. Dan gaan we in april, mei gaan we bouwen. En je en bent dus. dan nog steeds uh, voorzitter? Of niet? Ja. Uh, <laughs> ja. Volgens Jack wel. Ja, is, ja. De, <laughs> Ik hou je wel in het zadel. Uh, even voetbalnieuws. In de Engelse Premier League heeft uh, Arsenal een hele dure nederlaag geleden... in de tijd om het kampioenschap Stoke City met Erik Pieters in de basis... was met 1-0 te sterk. Koppeloper Chelsea maakte geen fout. De uitwedstrijd bij Fulham werd met 3-1 gewonnen. En André Schürrle maakte een onvervalste hat voor Chelsea. De enige treffer van Fulham kwam van Johnny Heitinga. Het verschil tussen Chelsea en Arsenal is nu opgelopen tot 4 uh, punten. Uh, volg jij uh, behalve... Uh, want je bent uit het rugby... Is dat nog een beetje te volgen in Nederland? Stellen we nog iets voor? Uh, ja. Nou, ik, zes, zes, zes landen, volgend jaar het WK in Engeland. Dat ja. is het uh, ding. Hey, Nederlands rugby, uh, even heel kort. Uh, is dat de jeugd gaat waanzinnig goed. Nederland onder 17 heeft Frankrijk onder 17 verslagen. Nederland onder 17 heeft Schotland onder 17 <tus> verslagen. Ze hebben een jeugdopleiding opgezet, wat fenomenaal is. En daar wordt nu de. We hebben een jongen een Schotland speler, jongen die wordt nu voor Zuid-Afrika content voor Zuid-Afrika te gaan spelen. Dus dat is gewoon een kwestie van afwachten en hopen dat je voldoende volume kan krijgen. Dus eigenlijk moet Ajax, om terug te komen bij het begin van de uitzending, bij de rugbymond gaan kijken. Dan nou, onder vind, 17 en nou, winnen. Wat ik, wat ik wel vind, en dat is Gerbrands doet dat heel erg, dat er heel weinig interactie tussen verschillende coaches en verschillende sporten zijn. Duidelijk. Je kan heel veel kennis van andere sporten binnenhalen. Daar kan je waanzinnig veel mee doen. Ik heb heel veel kennis van jullie opgedaan. Want we zitten aan het eind van het programma. Yves uh, Kummer, Dennis Jansen en Jan Smit. Ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. U bedankt voor het luisteren. Vanavond is er weer langs de lijn. Uh, volgens mij zijn er vier wedstrijden wel dicht, uh, in de Eerdivisie. Hoe laat beginnen we vanavond? Oh, Om zeven uur. Ik zag Ronald Boot al warm lopen. En ik weet niet uh, of u dat zelf wil zien. Ik zou de webcam daar niet voor aanzetten als hij aan het warm lopen is. Goedenavond. Tot ziens. Dit was hem. Sportforum. Morgen komt de persterbune live vanaf de coolste baan van Nederland in het Olympisch Stadion. Tijdens het NK Allround and Sprint schuift daar onder meer Barbara Barend aan. Op een gegeven moment liep mijn contract bij RTL af mm -hmm. en toen was het ineens klaar. En toen zat niemand meer op Barbara Barend te wachten. Dat was wel een heftige periode, maar daar heb ik zoveel aan gehad. Ook schaatser Karin Kleiberker, die in Sochi brons haalde op de 5000 meter. Het voelde niet als de perfecte race. En je wilt natuurlijk die ultieme race rijden. Ik ben er ontzettend blij mee. Verder kassie kijken en er van de wedstrijd Utrecht-Twente. De perstribune vanuit het Olympisch Stadion morgen vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De nieuwe Lexus CT 200h brengt de luxe van Lexus dichterbij dan ooit. Want net als elke Lexus heeft de CT 200h standaard een automaat, cruise control, climate control en haal en bring service.